In Brazilië zijn de wereldjongere dagen begonnen met een mis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. De Braziliaanse aartsbisschop Tempesta sprak daar honderdduizenden jongeren toe.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 47 medewerkers van een drijvend olieplatform werden geëvacueerd. De Amerikaanse kustwacht houdt het scheepvaartverkeer uit de buurt. Het weer, opklaringen, en het is 18 tot 20 graden. Overdag regen- en onweersbuien, daarna klaart het weer op. Het wordt dan 23 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL, Valsstoel. Goedenacht. Diederik van Zessen. Goedenacht. Tot zes uur, daar gaan we nog veel van horen. Ja, deze hele woensdagnacht kijken we samen uit in onze glazen bol. Samen met u. Van wie gaan we in het komende seizoen nog wat horen? Wat worden de sterren van het najaar? Heeft u er niet een idee? Uh, laat het ons horen op 0800 1121. Of heeft u vragen aan een 13-jarige super-appbouwer? We hebben hem zo meteen te gast. Welkom terug. Ja, welkom terug. Nederlanders houden van televisie vaak onderwerp voor gesprek. Bij het koffiezetapparaat bijvoorbeeld. Er gaat veel geld om in die tv-wereld. En de weinigen uh, die Nederland kent zijn presentator op televisie. Wat leuk is, is dat er veel gepraat wordt over tv. Ook in tv-programma's. Eén uh, iemand die dan meestal wordt geïnterviewd is Bert van der Veer. De tv-programma's... Uh, uh... Uh, voor de Volkskrant worden bekeken door Jean-Pierre Geleen. En die wordt dan ook weer vaker uitgenodigd. Maar wij denken uh, de nieuwe Bert van de Veer in onze uitzending te hebben. Uh, Bert is namelijk 62 jaar en het wordt tijd voor iemand nieuws. Uh, en dat is Herman Roggeveen. Hij schrijft al acht jaar over tv op de website zeppen.blog.nl. Herman, goedendag. Goedenacht. Klopt de introductie? Ik ben er heel blij mee, Dankjewel. Is de tv-wereld nou echt zo interessant om over te praten? Ja, vind ik toch wel. Iedereen uh, heeft er, zoals je al zei, een mening over. En daarom is het ook een heel dankbaar onderwerp om over te berichten. Uh, jij kent zelf veel tv, neem ik aan. Uh, ik probeer wel alles wat ik over schrijf, in ieder geval een aflevering te zien, dat ik ook wel weet wat het is. Maar het lukt niet altijd. Uh, welk uh, welk, uh, welk tv-programma is het niet gelukt om tot het einde uit te zetten? Nou, er is een heel rijtje programma's van Omroep Max uh, waar ik uh, liever bij wegs heb. De EO uh, doet het vaak ook niet zo best bij mij. Maar um, ja, er zijn zoveel programma's die ik dan denk: nou, dat hoeft toch niet. En uh, hebben we het dan ook over heel Holland bakt? Nou, dat is dan weer een uitzending op de regel. Dat vind ik echt een fantastisch programma. Hoe komt dat? Nou, alles klopt om dat programma, maar ik vind het vooral heel knap dat je... Uh, ja. Het is een bakwedstrijd, waar we al heel veel van zijn geweest. En dit is dan eentje die weer toch tot de verbeelding spreekt. Ja. En ondanks dat je als kijker thuis niet kan proeven wat er wordt gemaakt... en dus eigenlijk ook niet kan beoordelen... is het wel heel duidelijk waarom iets goed is of niet goed is. En dat komt deels door die jury die dat heel duidelijk uitlegt. Uh -huh. En ik vind het ook heel knap dat de prijs is de titel Meester bakken van Nederland... Uh -huh. Nou, het programma, als het opgenomen wordt, weet je nog helemaal niet wat de impact is. En toch zijn al die kandidaten bloedfanatiek en uh, biggelende tranen over de wangen als ze eruit moeten. Dat is, dat is eigenlijk al een stap ver verder, Herman. Want ik, ik ben echt geen bakliefhebber. Ik, heb, ik, ik, ik hou niet eens van koken. Ik heb een hekel aan Max. Martine Bijl was wat mij betreft ook al uitgenageerd. En toch... Hey. Ik vind dit geweldig, maar waar zit het hem in? Want dit zijn, dit zijn dan zulke, dit, er moet toch iets heel simpels in zitten eigenlijk, waardoor, je, waardoor ik zo meeleef? Ik, ik heb drie keer gezien en ik heb het, nou ja, van begin tot het einde uitgekeken. Hoe kan dat nou? nou het heeft wat kneuterigse over zich natuurlijk. Dat je toch, ja, het allemaal hebt over een taartje waar ziel en zaligheid in wordt gelegd... en waar mensen uh, ja, blijkbaar toch onder tranen zijn. En ik vind het ook wel prachtig in beeld gebracht allemaal hoor... Uiteindelijk zit je te kijken naar acht mensen in een partytent. Maar het ziet er allemaal zo mooi en fantastisch uit. En uh, ja, dat kneuterige, daar kun je lekker mee meeleven. Hey Herman, is uh, Nederland eigenlijk een goed tv-land? Ja, zeker, heel goed. Je hebt uh, mondiaal zeg maar, drie landen die dit doen als het komt op, uh, aankomt op tv-format: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. En waarom zijn we dan goed? Dat heeft denk ik met het feit te maken uh, waar we toch wel John de Mol dankbaar voor mogen zijn. Die natuurlijk uh, samen met Joop van de Nden en de is begonnen. Maar Nederland was eigenlijk ook een van de eerste landen die uh, van tv-programma's, die gewoon zeg maar, zien waren, mm -hmm. een format maakten. En een format wil eigenlijk gewoon zeggen dat je een heel dik boek hebt. Het is de Productiebijbel. En daar staat van begin tot eind beschreven hoe een programma eruit moet zien. Maar ook hoe het gemaakt wordt. En er zijn tips in voor de Productiebijbel, zoals het dan ja. heet. En Nederland was een van de eerste landen die dat eigenlijk deed. Die van een programma-idee ook echt iets maakte wat je kon beschermen en kon verkopen. Ja, die format dat begrijp ik wel dat we daar goed in zijn inderdaad. En dat dat vanaf het begin af aan gewerkt heeft. Maar hoe kan het dan zijn dat bij de huidige populaire tv-vorm waar iedereen het over heeft... tv-series, drama, Nederland eigenlijk geen rol van betekenis speelt? Ik denk dat in drama toch wel heel vaak uh, iets van de aard van de maatschappij of een be bevolking uh, in terugkeert. Wat het best wel gebonden maakt voor... Uh, ja, per land. Je De Amerika, Amerikaanse series zijn natuurlijk Engelstalig. Mm -hmm. En de Britse series ook tot zekere hoogte. Die worden allemaal makkelijk verkocht. Ja. Terwijl een serie als ja, Blackadder of zo, of ja. Multipython, Python, dat is F wel weer zo specifiek van die Britse humor. Ja. Hadden we dan geen Borgen kunnen maken bijvoorbeeld? De is een populair Deense serie toch? Borgen, daar hoor ik iedereen over. Inderdaad, dat, dat is dan weer zo outstanding in hoe ze uh, dramatisch, dramatisch in elkaar zit. Dat is dan een titel die wel weer internationaal goed verkocht wordt. Maar met drama is dat inderdaad wat lastiger. Het, is, ja, het ligt dus echt aan de samenleving, dat het, uh, de Nederlandse samenleving, dat de uh, andere samenleving zich daar niet zo goed in inbeelden. We zijn dus interessant. Toch ja, niet? Nou ja, hoeveel Franse dramaseries ken jij? Of hoeveel Italiaanse dramaseries ken jij? Af en toe is er eentje die komt bovendrijven en wordt dan vermarkt. Maar verder is het drama natuurlijk best wel heel duur om te maken. En ik denk dat ze dan toch liever voor iets kiezen wat uh, meer aan het eigen land gevonden ja. is. Ja, nee, dat is geweldig terug, teruggevraagd hoor. We hebben echt... We hebben echt... Ja, ik sta met ja, mijn ja, mond ja. Absoluut, ik weet niet meer hoe ik moet reageren. <laughs> ik snap niet uh, waarom, je hebt nog wat uitgenodigd bij de werelddirector. Hé, hey, uh, Herman, uh, yeah. terug even op tv. Oh, daar hadden we het eigenlijk al de hele tijd over. Uh, uh, wat is het beste tv-programma van het afgelopen jaar? lopen denken van wat gaat dit jaar de televisiering winnen. Mm -hmm. uh, ik denk serieus dat uh, Avro dit jaar uh, eindelijk uh, gaat cashen met uh, Wie is de Mol? Die zijn al uh, negen jaar genomineerd, toch? Ja, en er was telkens dan een programma dat was even beter dan dat of dat, dat zat in een vaarwater. En dit jaar is er eigenlijk niet een programma opgestaan waarvan ik denk, nou, dat uh, gaat ook mee dingen en gaat het verslaan. Heel Holland bakt? Mm, nee, ik vind ook wel zelf Persoonlijk, hè, de televisiering is natuurlijk een prijs. Als je in dat rijtje staat, dan stel je ook echt wel iets voor. En om na één seizoen al uh, met die ring ervan door te gaan, vind ik vaak echt heel erg vroeg. Daar moet je wel, vind ik, langdurig voor bewijzen. Zoals de Voice of Holland? Dat was dan na het tweede seizoen raak. Maar dat is ook wel een vorm natuurlijk wat helemaal de wereld over is gegaan. En uh, in die zin ook niet onterecht dat ze hebben gewonnen. Maar nou, nu komt er het vierde seizoen aan van de Voice of Holland. Uh, ja. Is dat uh, niet te snel allemaal op elkaar? is Nederland niet talentenjachtel? Uh, nou ja. Ja, ik denk ah, het wel ja. ja, tjoh, ik ja zit, het wel, doe laten we in stilte vallen, dan is duidelijk dat het pijnlijk is <laughs> dat, we, dat we er gewoon uitgepraat worden door een man die s'nachts zijn wekker heeft gezet en ergens heel veel verstand van heeft. Maar, maar is dat zo? Um, nou ja, wat je ziet, uh, ook internationaal, vooral Amerika, daar is zeg maar op een gegeven moment afgelopen seizoen zijn die kijkcijfers voor de talentenjacht inderdaad hard achteruit gegaan. En waar het ook komt is dat ze de allerjongste doelgroep, dus zeg maar de mensen van 18 tot 25 jaar, die kunnen ze nog maar heel moeilijk bereiken. Uh, dat zie je ook in Nederland met de RTL 5: dat daar echt wel de kijkcijfers uh, onder druk staan. Maar dat is de generatie die niet meer met de zee kijkt op het moment dat het wordt uitgezonden, maar op een later tijdstip. Dus daar zijn ze nu wel heel erg aan zoeken van jee, hoe gaan we die jonge doelgroep hier bereiken, hoe maken we een programma zo relevant dat ze ook live meekijken en de advertenties meteen op ze worden afgevuurd. Uh, en dat zal op den duur van de talentenjacht ook echt wel uh, een hap uit de kijkcijfers nemen. Maar is Nederland talentenjacht, ik vind dat altijd een beetje een heel flauw argument. Ten eerste, er zit een klop op je tv je kan verder hebben. Er zijn acht andere grote kanalen waar je heen kan, je hoeft niet te kijken. En verder is het toch ook gebleken dat elke keer weer er zoveel mensen kijken dat er blijkbaar nog een markt voor is. Ik bedoel, maak maar eens dus een tv-programma waar je elke week twee uur lang. Nou, in het volgende geval meer dan twee miljoen kijkers voor hebt. Of laat het afvlak op anderhalf miljoen kijkers. Het is bijna niet te maken. En de beste singer-songwriter van Nederland draait op dit moment, gepresenteerd door Giel Belen. Vind vinden wij heel stom omdat de hele Stellingwerf niet heeft gewonnen. Wat vind jij ervan? Ik uh, vind het hele programma niet zo leuk. Ik heb het vorig dit seizoen niet gekeken, vorig seizoen wel. Maar ik vind met singer-songheid en muziek dat je... Ja, dan moet je echt wel net door gegrepen worden. En heel vaak is het ook dat iemand op een gitaar loopt te pingelen... En een heel moeilijk hoofd trekt. Ja. Maar, dan, maar dan komt het bij mij niet binnen. De hele stellingwerf zit nu in een heel moeilijk hoofd te kijken... want die zit hier namelijk in de studio en die gaat zo meteen spelen. Ja. Nou, ik heb hem niet horen spelen. Natuurlijk zijn uitzending om te regelen. Ik heb geen mening dus over hem. Maar het programma zelf, daar kon ik gewoon niet doorheen. Hé hey Herman, uh, tot slot. Uh, wij kijken een beetje vooruit uh, met onze eigen glazen bol naar de komende vijf jaar. Is het niet zo dat we over een paar jaar geen tv meer kijken... en allemaal gewoon uh, via internet livestreams volgen van Nederland 1 of Nederland 2 of RTL 4? Het zou best kunnen dat je inderdaad veel meer uh, via internet kijkt, een digitale televisie... Maar tv kijken blijft toch ook een, een sociaal ding wat je gezellig met z'n allen doet. En ook gezellig voor de ontspanning doet. Dus in die zin zal uh, sa samen tv kijken altijd blijven. En van wie gaan we nog veel horen? Op televisie? Ja. ja. Uh, ik denk dat Tess Milden nog best wel een tijdje meegaat. Ik denk dat Merel Westrik ook, ondanks uh, die vlog van vorig jaar... Uh... Van WNL. Ja, van WNL. Ja. Maar, ik ben het er helemaal mee eens. Merel Westrik, daar gaan we nog heel veel van horen. En van jou ook, helemaal Roggeveen. Dankjewel. Dankjewel. En slaap nog lekker even.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 You Way do it. Do it. Get your money. money for nothing Get your checks for free We got some go in-store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 dat geldt wel voor ons natuurlijk. Money for nothing, chicks are free. Wij zitten toch een beetje praatjes te verkopen voor de radio. Het <laughs> is niks aan je. Het is uh, 15 over 3. En je luistert naar Radio 1, de WNL-nacht. En de nieuwe Bill Gates, slash Steve Jobs, die komt uit Nederland. Hij heet Puk Meerburg. Puk is 13 jaar oud. En hij heeft in de afgelopen drie jaar al zo'n 20 apps, jawel, apps uitgebracht. De populairste daarvan, Cat Stacker, is de afgelopen maand meer dan 100.000 keer gedownload. Puk is hier. Puk, goedenacht. Goedenacht. Uh, hoe oud was je toen je bent gaan programmeren? Ongeveer zeven of zes. En uh, hoe begon dat? Wanneer kwam je erachter dat je dat kon? Nou, begon zeg maar met websites programmeren. En uh, wat voor websites waren dat? Want als je nou, zeven bent, waar, waar, waar maak je websites van? Hele simpele websites. Over katten. <laughs> dat is toch nog steeds heel populair, kattenwebsites? Ja. Misschien kun je daar alsnog weer mee beginnen dan. Ja. Als het met programmeren niet lukt kattenwebsites. Ja, nou ja, daar zie je op katten, uh, filmpjes op YouTube. Dat gaat natuurlijk heel erg, heel erg hard. Of volg je dat helemaal niet? Jawel. Oh, oké. Okay. Want je eerste app voor de iPhone, dat was een tafeltrainer. Hoe kwam je om het idee om dat te maken? Nou, ik moest die tafels oefenen, dus ik had er een app voor gemaakt. Re rekentafels? Uh, ja. Zoals 7x6? Ja. Weet je het? 7x6 nu uit je hoofd? Nee. <laughs> ben je niet goed in tafels? Uh, 36. Nee. nee. Volgens mij klopt het niet. Nee, 36. <laughs> Even keer zes. Ja. Ah, dit is heel erg flauw, hè? <laughs> dit is heel erg flauw. Maar je, je hebt app, ja, precies. Maar je, je hebt de app gemaakt en die app is wel succesvol, want die, uh, nou, je hebt volgens mij een drie of vier verschillende varianten van die app gemaakt. Uh, maar zelf heb je er nog niet zoveel van gehad. Hoe, hoe zit dat dan? Nou, ik vond het veel leuk om te programmeren dan om te oefenen. Misschien dus gewoon verder met apps maken, zeg maar. Maar dan betekent dat je bent 13 jaar en je vindt het leuk om te programmeren. Maar hoe zit het dan met school? Ja, we moeten ook tussen, helaas. Maar, wat zei je voor, voor rekenen of wiskunde? Ik weet niet. Want is het niet zo dat jij denkt... ik zou veel liever thuis geld aan gaan verdienen zijn als ik op school zit? Soms wel, soms niet. Uh, Oké, okay. okay, maar heb je het idee dat um, jouw leraar je wel eens kunnen leren? Uh, soms. Maar soms dus ook niet. ja Dit is op de radio, je bent, ze kunnen natuurlijk ja. ook zitten te luisteren nu. Dan kun je ja. dat natuurlijk niet zeggen. Ja, zo, zo de app die je hebt gemaakt heet Quizzer. En dat, uh, dat houdt dan in dat je een quizje zelf maakt en die kun je dan versturen naar je vrienden, klopt toch? Uh, niet helemaal. Oh. Het idee is dat je een quiz kan maken en dan kun je met. Um, en dus die kun je dan op je iPad kun je die maken. Uh -huh. En dan met meerdere iPhones moet je hem dan spelen. Oh, oké, okay, wat grappig. Uh, dat is leuk. Het, het appje dat kost 89 cent, hè? Ja. Ben je dan nu een rijk manpuk? Een beetje, niet echt. <laughs> Waar, waar kun je het dan uitgeven? aan uitgeven? Uh, aan gadgets als iPads of iPhones? Nou, meestal krijg ik die. Hoe zit dat? Nou, ik win gewoon. Soms win ik prijzen en dan. Soms krijg ik gewoon dingen en dan moet ik, iets, moet ik iets voor maken. Maar waar win je die prijzen mee dan? Nou, bijvoorbeeld, uh, de recentste prijs die ik heb gewonnen uh, die, was voor, die was van Apple. Ja. Want um, zoals je misschien hebt gehoord, is um, een tijdje geleden is de WWTC geweest. Mm, wat is dat precies? Het is een uh, conferentie in San Francisco waar allemaal Apple developers bij elkaar komen. Juist. En uh, 150 studenten krijgen elk jaar de kans om daarheen te gaan. En daarvoor moeten ze een app maken. Ja. En ik heb er een app voor gemaakt en ik heb gewonnen. Dus je bent in San Francisco geweest? Ja. Wat goed. Wat goed. En die, en die prijs, want er staat hier iets op tafel met een, uh, met een appel erop. Het ziet er eigenlijk meer uit als een, als een nieuwe uh, uh, Mac Mini. <laughs> Alleen dan ja, wel een tikje groot. Het is een kubus. Ja. Het is wel te grote van een Mac Mini ongeveer, denk ik. Iets kleiner, denk ik. Iets kleiner nog dan een Mac Mini. Nou ja, dan moet je net weten wat een Mac Mini is. Maar het is, het is een Kubus, hè? Het is een beetje een grote Ruben Kubus. En er staat inderdaad student scholarship winner Puk Meerburg op. was je de jongste daar? Uh, nee. Oh. <laughs> nou, het is zo'n beetje dat uh, je moet dertien jaar of ouder zijn om erheen te mogen. Aha, dus je zat helemaal onderaan, uh, onderaan de groep wel. Ja. Maar kon je ze daar nog wat leren, daar in San Francisco? Een mm, beetje. Ja. Niet nee. overal. Want je spreekt ook hartstikke goed Engels, hebben we gezien in verschillende filmpjes. Ja. Dat is eigenlijk geen probleem. Nee. Nee, dus dan zit je daar in San Francisco en vertel je... Nou, I'm Puck Meerburg. En uh, this is what I developed. En uh, hoeveel mensen luisteren er dan naar je? Hangt er een beetje vanaf waar ik het doe. Maar, wat is de grootste zaal waarvoor je dan staat te spreken? Nee, de grootste zaal waar ik heb voor heb gestaan. Uh -huh. Maar daar heb ik niet gesproken... Als op, de, als op de plek waar, zeg maar, um, waar de, de Presidio. Ja, ja. Dat is de grootste zaal bij de WWDC. En daar zijn ook de filmpjes van de nieuwe producten die geïntroduceerd worden gemaakt. Maar hoe, hoe, hoe was het bij. Uh, want je ging uh, naar het Apple-gebouw. Hoe is het om daar te zijn? Ik kan ja, me voorstellen is... dat, je dat, dat je daar wel naar uitkijkt. Ja, wel. Ook de um, lange vluchten heen. Mm -hmm. Maar wat, uh, wat, wat betekent, het? betekent dit ook dat je meerdere apps mag gaan maken voor Apple zelf? Of is dat helemaal niet. Uh... Nou, ja, dat uh, hangt er niet echt vanaf. Maar het is wel zo dat ik nu. Ik heb nu ook een paar personen als aanspreekpunt daar zo. Dus als ik bijvoorbeeld een app heb gemaakt, kan, dan kan ik ze mailen. Mm -hmm. Mail ik ze erover en dan misschien doen ze er iets mee. En dan zullen ze je altijd even terugmailen, dus? Ja. Ach, dat is toch te gek. Dat ze je even weten wie Puk is daar. Dus ja. dat had je toch niet kunnen dromen toen je begon met programmeren, toen je zeven was, of wel? Nee. Apple gaat ook weer nieuwe producten lanceren... en dan komt er weer zo'n persconferentie. En ik ben al wel benieuwd wat jij ervan denkt. Over vijf jaar zitten we dan nog steeds op Apple te werken... of zijn we dan naar Windows? Weet ik niet, maar er is wel, ik denk dat er wel een kans is daarvan. Want jij bent de programmeur van de toekomst, hè? Dus dit is, dit is, we zitten nu de toekomst te voorspellen. Kijk, jij is hier glazen bol. Over vijf jaar ben je dan aan het programmeren op Apple of op Windows? Je, ja, je zit hem al te visualiseren, die glazen bol. <laughs> zeg het maar. Ik denk beide. Ik ja. probeer gewoon voor zoveel mogelijk systemen uh, uh, te schrijven. En mijn iPhone, kan ik die in het bos gooien? Of uh, heb ik die over vijf jaar nog steeds? Als je er zuinig op bent. <laughs> <laughs> maar gebruikt iedereen een dan nog? Of uh, is iedereen dan overgestapt naar een Samsung Maar ofzo? ik denk dat eigenlijk de verspreiding van, uh, van, welk, van welk bedrijf de meeste telefoons wordt genomen, dat ze eigenlijk ongeveer gelijk gaan worden. Want uh, bijvoorbeeld de iPhones, die zijn zeg maar. Nu, zeker een tijdje geleden, waren ze echt heel erg hip. Ja. Mm -hmm. En nu, wat het zeg maar is, is: nu, ga je, nu zijn er zoveel telefoons dat je eigenlijk je eigen smaak kan kiezen. Als je, als je bijvoorbeeld houdt van een, uh, bijvoorbeeld een Samsung Galaxy S4 en 3, uh -huh. die hebben van die trucjes waardoor je dus ook je vinger erboven kan houden. En als je dat leuk vindt, kun je die nemen. Maar bijvoorbeeld, als je meer van, uh, van die plattere telefoons houdt en misschien meer van een andere interface kun je dus bijvoorbeeld ook andere systemen nemen, zoals uh, HTC. Mm -hmm. Ja, maar daar zitten ze natuurlijk bij Apple, bij jouw vrienden van Apple... zitten ze niet op dit soort commentaar te wachten, hè? Die willen gewoon de grootste blijven. Ja, dat, dat wil geloof ik iedereen. Ja, ja dat is waar, <laughs> de grootste dat is zijn. zeker waar. Hé, hey, en uh, toen ik uh, 13 was, kwam ik uit school. En dan, uh, nou, dan ging ik waarschijnlijk pakte ik een blikje cola uit de koelkast. En dan ging ik denk ik op de bank zitten, ging een beetje TMF kijken of zo. En uh, wat doe jij als je uit school komt? Het hangt er een beetje vanaf, want... Uh, wat ik, wat ik wil gaan doen. Ik heb bijvoorbeeld spelletjes gaan spelen op mijn iPad. Of ja, uh... je speelt ook nog wel spelletjes. Want ja. dus wij hebben natuurlijk een beetje het idee, als we zo horen... dat je echt al je vrije tijd in de Wikipedia BV steekt. Nee, lang niet. Nee, dus het is ook nog wel tijd om leuke andere dingetjes te doen. Ja. ja. En um, um, met hoeveel apps tegelijkertijd ben je bezig? Een heleboel. Wat, wat zijn de dingen waar, waar we de komende twee maanden... Uh, onze iTunes Store voor moeten openen? Ik denk nog eventjes niet. Maar wat voor spelletjes? Niet. Zijn dat spelletjes of zijn dat. Ja, uh... waarschijnlijk spelletjes. Ik ga, ik denk dat ik nu. Ik begin nu ergens voor in de. want het is nu zomervakantie. Mm -hmm. Dus ik begin nu ongeveer met. Uh, met een spelletje maken dat ik uh, wil maken. Ja. Om, omdat ik het leuk vind. Ja. Dus dan, nou, uiteindelijk hoop ik daar wel voor een tijdje voor de, voordat de zomervakantie over is om een leuke resultaat eruit te hebben. Maar heb je dan ook al een idee wat, uh, wat voor je het is waar het over gaat? Ja, ik denk, ik wil me om even een reden. Want ik had een, uh, ik had een hele coole manier gevonden om te maken. Ja. Die hadden een voorbeeldje van een uh, asteroid. Ja. Dat, zo van die dat je grote stenen hebt en een uh, raketje. En dan moet je met dat raketje bedienen. Ja. En dat voelde gewoon heel cool aan hoe die bewoog, mm -hmm. En ze wou ik gewoon iets met een ruimtespel doen of zo. Met het bewegen is vooral dan in dat geval wat ja, het spannender dat die, dan dat is. Die heel erg, uh, dat die heel erg gleed, zeg maar. Aha. Ja. En dan heb je het idee en dan uh, uh, ga je programmeren. En hoe lang ben je dan gemiddeld bezig met zo'n app? Hangt er een beetje vanaf. Ik geloof dat ik met Stacker twee maanden bezig was. En dat, dat is heel lang. Twee maanden is dat dan iedere dag? Nou, dan... ja, dat is echt om de tijd. Het zit er niet de hele tijd aan. Uiteindelijk is het waarschijnlijk minder dan een maand geweest. Inclusief school. Ja, ik heb echt geen idee hoe je zoiets programmeert. Of je dan heel vaak uh, problemen hebt. Of dat er uh, uh, dingetjes niet werken in het spel. hangt er een beetje vanaf. Bijvoorbeeld... Uh, uh, een deel dat wel moeilijk was. Was, het, uh, was uh, het linkervak. Waar je dus al die items hebt. Mm -hmm. Die was heel moeilijk. Omdat ze niet alle items even hoog zijn. Dus dan moest ik echt... Dat kost wel wat meer moeite dan de rest. Ja, dus een stukje programmeren en waar je echt dan middagen op zit. Achter elkaar zit te denken aan de oplossing. Of moet ja. je het allemaal stuk voor stuk gewoon doen? Nou, dan was ik vooral bezig met het tweaken... zodat hij een beetje goed voelde ook. Aha, en wat, wat is nou het allerleukste van een, het ontwikkelen van een app? Ik denk uiteindelijk het resultaat zien. Maar speel je dan ook je eigen spelletjes? Ja, natuurlijk. Ja? Maar ben je er ja. ook het beste in van allemaal? Dat dan denk ik weer niet... Dus is dat niet raar dat je eigenlijk je eigen kindje? Daar zou je toch eigenlijk het allerbeste in moeten zijn, want jij weet hoe het moet? Nou, behal, nou het, het is niet dat ik er heel lang aan werk, dus dan ga ik. Dus het is meer dat ik gewoon een beetje speel voor de lol. Ook weer en dan ga ik weer verder met andere apps maken. Maar, maar ik bedoel, als je bijvoorbeeld vijf jaar aan een spel werkt, dan moet je hem wel echt van binnen, van binnen naar buiten kennen. Juist, en toen ik je net hoorde, toen zei je toch ook wel een beetje dat je er rijk van wilde worden. Hè? Dus is dat niet het allerleukste, dat je er geld mee verdient? Dat is ook wel leuk, maar niet het. Ik vind het ook wel leuk, maar. Het is niet het allerleukste. En, en waar geef je je geld aan uit? Investeer je meer voor Wikipedia of? Uh... Ja, nu zit ik weer een beetje te sparen. Mm -hmm. Waarschijnlijk om op te wachten totdat, zeg maar, uh, zeg maar, ik heb nu gewoon genoeg apparatuur. Dus wat ik waarschijnlijk ga doen, is ik ga gewoon sparen. Ja. En dan uiteindelijk ga ik, uh, waarschijnlijk als mijn, als mijn laptop uh, niet meer, uh, zeg maar meer up-to-date is, uh -huh. ga ik waarschijnlijk wel weer nieuwe kopen. En je moet je boekhouder er misschien van betalen, of niet? Want het zal ze onder andere wel een hele onderneming worden? Hm, niet echt. Nee, maar doe je zelf moet je ik eigen boekhouding? Ook? Ja, doe je zelf je eigen boekhouding ook? Waarschijnlijk. Nu ja, ook nog? Nog niet, nog niet echt helemaal. Het is nog niet echt een bedrijf, maar het is meer gewoon een naam waaronder ik werk. Hey, en uh, over vijf jaar, wat doe je dan? Programmeren. En waar? Dat weet ik nog niet. Wat uh, zijn je dromen daar uh, op dat gebied? Wil je dan bij, bij een bedrijf als Twitter, Facebook of bij Apple werken... of wil je zelf juist een nieuwe, uh, nieuwe besturingssysteem hebben ontwikkeld? nieuwe Bill Gates misschien? Nee, niet echt. De, de, de, het probleem is, zijn eigenlijk de drie besturingssystemen die nu echt groot zijn... Windows, uh, Mac OS X en Linux. Mm -hmm. Die zijn eigenlijk vooral, vooral Linux, die kun je eigenlijk zo aanpassen zoals je wilt. En eigenlijk die drie hebben zeg maar een hele goede beginsel... Een, daar kun je gewoon op bouwen. Heel goed. Nou, dus eigenlijk dat is er allemaal al. En er is nog een, misschien nog een ander gouden ei ergens te vinden. En, maar wij gaan er vanuit, Puk, want wij hebben nu, eh, wat is het, een kwartier geobsedeerd naar je zitten luisteren. Dus wij gaan er toch wel een beetje vanuit uit dat, dat, dat jij de oplossing uiteindelijk weet te vinden. En uiteindelijk heel rijk en beroemd gaat worden. Of gewoon spelletjes maken en dan ook <laughs> rijk worden. Ja, nee, dat is ook. Ja, dat, dat hebben de mensen van Angry Birds goed gedaan, toch? Ja, die hebben, dat is zeg maar een van die gouden eieren. Ja, en dat ja. is deels een, deels een pun. Gouden eieren. Dat is zeg maar een Ech. angry birds. Ja. Juist. Nou, veel succes met het vinden van het gouden ei. En dankjewel dat je naar de studio wilde komen.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 voor de grootste hits van het jaar. Tot nu toe. Daft Punk met Cat Lucky. WNL, de verhalen van de toekomst. Met Paul Stoel en Diederik van Zessen. Tot zes uur, daar gaan we nog veel van horen. Daar gaan we nog veel van horen. En wij zullen het niet snel vergeten. Begin mei hadden we de Friese band When We Are Wild uitgenodigd... om te komen spelen in de studio van Radio 1. Op zich niet zo opvallend, want elke week komen bands uit heel Nederland... midden in de nacht hun liedje spelen. Ja, opvallend genoeg eigenlijk, maar... Ja, elke week is het zo. En toen zagen we dat deze jongens naar onze studio... hun hele hebben en houden hadden meegebracht. Toen moesten we echt even slikken. Ergens was iemand vergeten te melden... dat we hier geen elektrische instrumenten kwijt kunnen... in dit schattige kleine studiootje. En dus stond het hier voor een vermogen aan speakers en kabels. En de zanger van de band, Hille Stellingwerf... die is vandaag weer te gast. goeie nacht. Ja, goeienacht. Wel, uh, er was toen inderdaad een beetje een, uh, ja, een foutje in de e-mail Wij moesten even slikken, maar wat ging, <laughs> ging er toen door jou heen... toen je hier die, die spullen, de, de afdeling oprolde? Um, ik moest even drie keer slikken. Ja. ja, ik vond het wel jammer, maar volgens mij hadden we het uh, toen echt uh, prima opgelost daarna. Ja. Ah ja, we, ah ja, we hadden eerst zoiets van, uh, fuck, uh -huh. en maar daarna hebben we meteen even goed even <laughs> bedacht hoe we dat dan gingen aanpakken en dat uh, uh, was helemaal te gek. Maar uh, gelukkig hoefde je niet verder te reizen, toch? Sorry? Gelukkig Hadwikker hoefde je niet ver te reizen. Niet ver te reizen, maar voor. Ja, maar. voor om naar hier te komen. Om hier uh, daar, vanaf Friesland. Uh, nee, nee dat, dat is niet zo. Nee. Ik, ik ken deze jongen langer dan vandaag. Dit was een grapje. Oké, okay. nee, maar, nee, maar uh, nee, als je uh, vanuit Friesland ongeveer een uur en een kwartier of zo of twintig. Misschien anderhalf uur als je een beetje rustig aan doet. Maar het, is, het stelt niks voor. Ach ja, en dan hebben we je nu gewoon weer gevraagd. En eh, ja. niet zomaar, want het klonk uiteindelijk echt als een klok die avond. Wow. we waren een zwaar, een zwaar onder de indruk. En sowieso, excuse me, een te gek nummer. En nu hebben we je uitgenodigd in de uitzending. Daar gaan we nog veel van horen. Waarom, ja. waarom denk je? Waarom? Hmm. Omdat, uh, omdat iemand anders had afgezegd. <laughs> nee, dat nee. nee, nee, is niet waar. Is het, dus, we hebben Mr. Props eerst uh, gebeld en dachten nou, moeten we nog iemand bij? Ja. Ja, laten we Hillen bellen, want ik, ja, te gek. Ja, we vinden het een gek nummer. Dus, dus dat is de reden. Oké, okay, dank je. Ja, maar wel, wel flauw dat je dan inderdaad ook niet even zelf nog even nadenkt waarom je denkt dat je veelbelovend bent. Ik wil gewoon een eerlijk antwoord. Ik, ik bedoel, een nuchtere vries, dat zal vast. Ja. Maar waarom denk jij dat, uh, dat het zo goed gaat met jullie? Um, omdat wij uh, heel veel geluk hebben, denk ik. Nou, ja, dat, dat is weer veel te bescheiden. Paul, jij vindt het ook te bescheiden, toch? Nou ja, ik vind het een goed nummer, maar ik, uh, ik, ik, weet, ik weet niet hoeveel geluk je hebt gehad. Nou, eh... Uh, het... Want het is dit het eerste liedje wat jullie hebben uitgebracht. Ons ja. onze allereerste. En het wordt meteen wel oh, een weinem. beetje opgepikt. Ja, het wordt meteen goed opgepikt uh, door uh, verschillende radiostations. Ah. Uh, ah, dus nou, laten, laten, uh, laten, laten we het dan anders vragen. Wat is er uh, ondertussen sinds toen uh, gebeurd? Uh, um, mm, uh, wij uh, zijn uh, sindsdien Serious Talent 3FM geworden. Dat, ja. Ja, en ook um, Talent van, uh, van, uh, van Radio 2 mm -hmm. tegelijk. En um, ja, heel veel spelen. En uh, worden gewoon echt heel veel gedraaid op de radio. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. En, uh, Speel je door dat je uh, Talent op uh, 3FM en Radio 2 bent inderdaad zoveel meer? Ja. Ja, dat helpt uh, toch, blijkbaar. Maar ook omdat we um, eindelijk iets uit hadden gebracht. Nou ja, dat werkt natuurlijk ook mee. En dan, uh, nou ja, dan kun je iets um, beter um, ja. geboekt worden, zeg maar. Eindelijk, want toen wilde je zelf ook zo graag die single eigenlijk al lang uitbrengen. En dat duurde lang ja, en lang. Ik ja, had klopt. Dat... Maar waarom, waarom denk je dat er zo'n spelletje wordt gespeeld? Waarom moet dat zo lang duren? Uh, nou ja, je moet op het... Uh, ja... Want je kiest dat niet zelf, dus blijkbaar hè? Nee, uh, nou ja, we hebben een, uh, een platenmaatschappij. Mm -hmm. En uh, ja, die is daar natuurlijk een beetje de baas over. En die hebben daar ook, uh, nou ja, die hebben daar ook heel veel ervaring in natuurlijk. Ah. En uh, nou ja, en die, uh, uh, die het heet een, uh, hoe is het aanpakken? Uh, en dat. Is ook helemaal prima. Mm. Alleen ik had hem graag eerder ja, uitgebracht natuurlijk. Ja. Omdat je, ja, nou ja, want, uh, we hadden hem al een half jaar af of zo. Of uh, zoiets. Dus uh, ja, nou ja, dan wil je hem ook heel graag uitbrengen. Maar uh, alles op zijn um, tijd dan. En, uh, en uh, dat heeft, uh, heeft zijn vruchten afgewopen. Uh, geloof ik. Nou, zullen we dat eerste liedje dan nu eens even gaan luisteren, Paul? Ja, dat ja je ik uh, vind het een erg, erg goed nummer. Nee, ja. Excuse Me is het liedje waar het over gaat. Dan gaan we straks verder ja. praten met Hill. Het is zeven over half vier. Ik zeg het nog maar even, zeven over half vier. En uh, een van de beloftes voor de toekomst. Uh, When We Are Wild is de gast. En dan uh, in, nu in persoon van de zanger Stellingwef Met een gitaar. Gaat, met één gitaar. In zijn eentje gaat hij nu spelen dat liedje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 My moving when now Oh excuse me here yeah, it's you who oh, girl is tense such You're supposed, meant to be, never suited us, never soothed such. And so, if you could be, but that's all that's left, you surely would. You surely. Excuse me, live hier, door de hele stelling van When Will kom, kom eens even heel snel hier nog, geen aan ja. deze kant. Even snel, daar aan de kant. Want di dit was het liedje dat we kennen natuurlijk oh. nu van When Wild, Maar ook het liedje waarmee jij meedeed met dat programma waar ik het net over had. De beste ja. singer-songwriter van Giel Beelen. Ja. Vind je nou erg dat je niet door bent gegaan? Um, nou, ik had wel... Uh, ik had wel... Uh, of nou ja, ik... ik, ik, ik, ik uh, als ik het goed zeg... Ik was wel... benieuwd hoe het zo gaan als ik verder... Uh, Ze zijn gekomen, maar uh, uiteindelijk hebben we nu wel meer aandacht nou ja, op de band. In plaats van oh. als gewoon uh, nou ja, als, um, die ene jongen met die gitaar die dat. Uh, ik, zeg zingt. Wees maar, ik zeg wees maar blij, want anders had je gewonnen en dan had je maar, maar natuurlijk met de winter allemaal misgegaan. Hou je van bier? Ja, hoezo? Ja, een gekke vraag is dit. Maar ja, we gaan het hebben over bier, namelijk. Oké, okay. een uh, populair drankje onder de twee presentatoren van dit radioprogramma. En ook bij Hillen dus. En uh, nog meer andere Nederlanders ongetwijfeld. Uh, maar is oh. dat in 2020 of 2018 of 2017 uh, ook nog zo? Van welk bier gaan we veel horen of juist niet? Aan de lijn een deskundige op biergebied, Fiona de Lange. Ze noemt zichzelf bieroloog. Goedenacht. Ja, een hele goede nacht. Uh, een paar jaar geleden was uh, wit bier ineens een hit. Daarna kwam uh, rosé bier. Wat is in 2013 het nieuwe biertje? zo de invloeden van uh, van buitenaf uh, qua bitterheid dus ook steeds meer Amerikaanse bieren komen in Nederland uh, ja, uh, veroveren de markt maar ook uh, ja de bieren met een, uh, een smaakje dus, welke, uh, welke smaakjes na limonade dus uh, hè, de combinatie tussen uh, ja half bier en uh, en en wat limonade van limoen tot uh, ja, andere smaak. Het uh, wordt steeds, uh, steeds populairder. Maar gaan we dan net als in, uh, in Duitsland cola en 7 Up door ons bier heen gooien? Ja, nou ja, dat gebeurt in principe nu al. Want uh, ja, met de ratlers die, uh, die zeg maar de markt opkomen, is dat zo. Dus, ja. Maar het verkoopt toch niet? Ja, het verkoopt wel, zo blijkt. Is het dan uh, vooral onder uh, jonge mensen die net bier gaan drinken, populair? Of onder mensen die het al een tijdje drinken? Nee, ook het eigenlijk beide. Ik denk dat het vooral ook een, uh, ja, een uh, biersoort is die uh, ja, voor heel veel uh, bierliefhebbers die eigenlijk niet zo van bier houden uh, iets willen proberen. En uh, daarnaast ook uh, ja, voor het, voornamelijk het... Ja, ze focussen zich op het frisse karakter en uh, toegan iets toegankelijk zo makkelijk te drinken. Uh, dus ook de bierdrinkers die gewoon even snel iets lekkers, verfrissends willen hebben, die gaan dat ook drinken. Jij bent uh, bierliefhebber en uh, bierdeskundige. Vind jij ja? het lekker? Uh, nou, nee, aan mij is het nog niet echt besteed, <laughs> dus ik drink liever gewoon bier. Dus uh, nee, ik uh, ik hou ook helemaal niet van zoetigheid, dus dan uh, ja, dan valt dat soort uh, dat soort creaties al snel af. Maar ja, in principe zeg ik wel altijd voor ieder uh, een uh, lekker bier, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat er markt voor is, dat is dus duidelijk. <laughs> Maar er komen dus uh, iedere zoveel jaar komt er weer een nieuw soort biertje op de markt. Klopt, ja klopt. Ja. Dus uh, ik verwacht ook uh, zeker als ik kijk naar de toekomst. Uh, dat uh, er steeds meer bieren gaan komen die uh, ja, hele uh, bijzondere uiteenlopende smaken hebben. En laag in alcohol zijn en dus eigenlijk met de pils gaan concurreren. Uh, waarbij je uh, ja, eigenlijk in gaat spelen op het individuele karakter van, uh, ja, van nou, de bierdrinker. Maar Fiona, zeg je nou met pils concurreren, betekent dat echt dat er een soort bier komt... Dat, je, dat, je, dat we straks bij een bar komen en dat ik zeg ik wil een biertje... en dat ze me dan geen pils voorschotelen bijvoorbeeld? Ja, dat zou kunnen, ja. ja, ja. Maar wa, wa, waar hebben we het dan over? Wat, nou, hoe gaat dat ja, heten? Ik denk dat ze gaan vragen wat voor bier wil je? Dus uh, dat wordt dan uh, de belangrijkste vraag... Uh, ben je op zoek naar iets zoets of ben je op zoek naar iets bitters of ben je op zoek naar iets anders of een combinatie van beide. Uh, want ja, ik denk dat uh, de consument, die ziet het nu al, die ontdekt gewoon dat er steeds meer en veelzijdigheid is in smaken op biergebied. Dus uh, ja, ik denk dat uh, de, uh, het normale van het feit dat je zegt ik wil graag bier, dat je dan pils krijgt, dat is, uh, gaat er wel af. Dan zeggen mensen altijd op uh, tv en filmgebied dat uh, Amerika voorloopt. Uh, nou, eigenlijk op alles. Uh, is dat zo met bier ook? Is er een bepaald land dat uh, uh, al jaren voorloopt op biergebied? Nou ja, van oudsher dus is het natuurlijk wel zo dat speciaal bier echt in België heel erg, uh, ja, heel erg, uh, heel veel geschiedenis ligt. Uh, maar wat je nu wel echt ziet is dat Amerika een hele inhaalslag gaat maken Die heeft eigenlijk helemaal van oudsher geen uh, biercultuur. Mm -hmm. uh, uh, maar goed, daar is dus nu echt een hele craft beer-industrie uh, gaande. En die Amerikanen hebben gewoon geen scène. Die doen gewoon. En die kijken gewoon wat het resultaat is. En uh, ja, en daardoor ontwikkelen ze zich wel heel snel en maken ze ook nieuwe trends. Dus, uh, ze hebben daar light beer toch? Ja, ook, ja. Maar ook de echte de craft beers, die, die, ja, die komen daar ook. Ze hebben nu al 2500 uh, ja, kleine brouwerijen in heel Amerika. En uh, daarvan zijn er echt wel uh, ja, zo'n 200 die echt heel goed zijn... en die eigenlijk al heel groot zijn als je die vergelijkt met de Nederlandse markt. Oké. Okay. Ja, dus, uh, maar die maken echt vele uiteenlopende bieren... van heel laag in alcohol, met heel veel smaak of heel veel bitterheid, heel veel hop... tot hele zoete bieren en heel veel, uh, ja, moutige, granige bieren... Dus gewoon heel veel keus. En de consumenten veel veel keus. En ik denk dat dat naar de toekomst toe ook echt uh, iets is wat uh, in Nederland verder door gaat zetten. Las ik nou uh, onlangs dat er uh, in Nederlanders steeds meer 0,0% alcoholvrij bier drinken? Ja, dat klopt ook. Ook zo'n trend. Dus blijkbaar is het niet meer zo dat het uh, imago meespeelt. En uh, ja, de mensen zijn wel steeds bewuster bezig met... Uh, met ja, voeding en, uh, en, en het drinken van alcohol. En daardoor denk ik dat ze nu, ja, zeker de smaken die nu veel beter zijn geworden de laatste jaren... Uh, toch uh, ja, geen zin hebben om een gewoon een alcoholvrij bier te pakken. Maar Fiona de Lange, bierkenner, ed bierliefhebber notenbenen Jij vindt huh? het toch ook niet te drinken zonder alcohol, of wel? Nou ja, ik vind het dus wel te drinken. <lacht> Alleen uh, in die zin, ik drink het niet als... Uh, ja, als bier echt, maar gewoon als een ander andere type drank. In plaats van frisdrank en die zoete... Ja, al dat zoet drink ik gewoon een alcoholvrij bier. Hm. Dus uh, ja, en dan ook niet altijd, maar gewoon net zoals het uitkomt. Dus dan zie je dus gewoon voor elk moment komt een bepaald drank... en ik denk dat dat zich ook in een bier, uh, bier gaat ontwikkelen. En het uh, uh, uh, lekkerste bier is al een paar jaar westfleteren Of Westvleteren ja. West 12, geloof ik. Klopt, ja, ja. Um, dat is het bier waar je voor op een wachtlijst moet... Is dat, is dat bier echt zo lekker? Nou ja, in ieder geval, je moet dus echt zelf bellen en dan kom je op een wachtlijst uh, te staan met een bepaald tijd waarop je bier kan ophalen. En dan moet je dus echt uh, ja, precies op dat moment daar zijn om je bier op te halen. En ja, dat, dat kost natuurlijk allemaal heel veel tijd. Ook al wat bellen, dat kost gewoon uren. <laughs> ja, ik ga ik ben zelf ook iemand die daar toch wel regelmatig voor uh, naar West Vleteren rijdt en dan dus inderdaad uren met de telefoon aan het bellen is. Uh, ja, dus ja, ik vind het wel een heel mooi bier. Maar goed, of het nou het beste bier is... Kijk, ik denk dat het natuurlijk ook wat exclusief is, is gewoon hip, En dat willen mensen dan toch hebben. Er zijn bieren die daar ook bij in de buurt komen. Die zijn ook uit België komen bijvoorbeeld. Uh, maar goed, ja, weet je... Uh, ik vind het echt een heel mooi en volmondig bier. En het, ja, het is, ja, het is wel bijzonder. Ik vind het echt heel lekker, ja. En het, het is ook nog een uh, biertje dat 25 euro per flesje kost, toch? Nee, nee, dat zal, dat, zal de, dat zal de zwarte marktprijs zijn. Maar als je daar bent, kun je gewoon een krat voor 36 euro uh, kopen, hoor. Inclusief uh, statiegeld. Dus dat valt heel erg mee. Ja. Ja. Fiona, Paul uh, vertelde dat we gingen bellen met een uh, bierkennen. Mm -hmm. En toen was ik er eigenlijk van uitgegaan dat we een man aan de lijn zouden krijgen. <laughs> ja, nee, er zijn ook vrouwen die van bier houden. <laughs> en daar ben ik er één van. Ik ben eigenlijk al twintig jaar uh, ja, met bier bezig en daar gepassioneerd... Uh, ja, uh, op ontdekkingstocht uh, ja, aan het doen. Nou ja, ja, ja wat kan ik zeggen? Ja, ik ben het met de paplepel ingegoten, mijn vader nou, droeg altijd speciaal nou, bier. Ja, hopelijk nee. niet voor je zestiende mag ik aanhebben. Nee, nee, nee. nee Mijn vader was daar wel heel erg streng in. Dus, uh, maar goed, als je dan kijkt naar de gerechtige leeftijd dat je mocht drinken... Uh, dan doe ik dan even de paplepel. Toen begon ik ook te drinken. Dus, Juist. Uh, ja. En tw twintig jaar bier drinken, uh, je bent nog steeds gezond? Ja, ik ben super gezond, want ik drink echt met mate. Dus uh, bij mij zou je, ja, ik zal nooit, uh, op het moment dat je het nu naar een paar bier proef je toch het verschil niet meer. En dan, uh, dan ben ik al gestopt. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar heb je een bierbuikje? Nee, heb ik ook niet. Nee. Nou ja, dus het kan wel? Het kan wel, ja, maar een bierbuik bestaat sowieso niet, hè. Maar goed, uh, dat komt vooral door wat je erbij eet, want uh, bier dat uh, wekt honger op, dus dan ga je meer eten. Uh, en daardoor, uh, ja, daardoor word je dikker. Dus het heeft niet zozeer met het bier te maken. Want het is geen verschil met wijn nee, in dat opzicht. Hé, hey, Fiona, wat is, wat is het volgende biertje wat je gaat drinken? Uh, het volgende biertje is wel denk ik een, uh, ja, een Nederlands uh, uh, bier. Uh, van, uh, ja, uh, Gewoon bitter bier. Ik uh, weet niet of ik, <laughs> of ik een merk mag noemen. Ja. Oké. Okay. Uh, nee, het is een, een, een, een bitter bier van uh, brouwerij De Rooie Dop. Heel klein brouwerijtje wat echt een opkomst is. Maakt hele mooie bieren en uh, ja, ik hou van bitter dus daar ga ik voor. Fiona, dankjewel voor je, uh, voor je tijd. Ja, graag fijne gedaan. Nog een nog? Ja, dankjewel. BNL. Daar gaan we nog veel van horen. Met Paul Stoel en Diederik van Zessen. Oh, 7 voor 4 op radio 1. En dat was Blondie. En ik mag dan om 7 voor 4 vast wel toegeven. Dat ik dit een heel erg leuk liedje vind. En dat ik Blondie ik. hartstikke leuk vind. En we zullen ze ook nooit vergeten. Want ze stonden vorige week bijvoorbeeld nog in Paradiso in Amsterdam. Dus ze treden ook nog steeds op. En het klinkt nog steeds hartstikke goed. Ja, zo. Jaartjes gaan niet tellen voor. Nee, nou, uiterlijk gezien wel, maar de stem van Debbie Harry is echt geweldig. En trouwens, Debbie Harry, het woord is gevallen, blonde vrouw, heet niet voor niks blondie. Is die zojuist een blonde Debbie binnenkomen lopen, Paul? Ja, die spreekt we het volgende uur over haar beroep. En, um, wat ja, doet, wat is... doet ze dan voor werk? Uh, ze zit in de porno-branche. Oh, ja. laten we even een ongemakkelijk stilte laten vallen. In de studio Hille Stellingwerf, de zanger van When We Are Wild. Hij heeft net meer gespeeld. Heel leuk dat je er nog steeds bent. Zeker. Zwift. Um, Jij ja, hebt de afgelopen maanden, want het gaat nu al wel een beetje beginnen. Je zit in het programma, gaan we nog veel van horen. Dus we gaan nog veel van je horen. Um, uh, welke vraag krijg je het meest gesteld? Um, in de interviews de laatste tijd. Ja, ja, ja. Um, um, is... Um, is, excuse me, een waar gebeurt het verhaal? Wat is je antwoord dan? Uh, ja. Oké. Okay. Het is alweer tien minuutjes geleden, of een kwartiertje geleden... dat hij voorbij kwam. Maar het gaat er inderdaad eigenlijk over, over een, een relatie... die beëindigd werd. Um, hoe zat het ook alweer? Uh, ja. Uh, wacht even, excuse me. Uh, you me Jij um, werd gedumpt. Ja. Wat zo? Um, maar, maar toen wilde ze je toch weer terug... 100 punt dan. Ja, Goed. ja oh, zeker. Oh, ik moest heel even nadenken. En Oeh, wa gelukkig. Waar gaat Settle Down over, het nummer wat je nu gaat spelen? Mm, settle Down... Poef. Gaat over uh, dat je... Uh, de ander moet gewoon even chillen. heel rustig. Rustig aan. Settle Down. Oké. Okay. Nou, uh, settle jij even daarna op die gitaar. En, op, die, nou, op die gitaar <laughs> hoef je niet te gaan zitten. Maar op de stoel en dan de gitaar in je handen. Ja. Ik had trouwens gedacht dat een andere antwoord zou komen... op de vraag die die het meester moest beantwoorden. Dat dat zou gaan over zijn carrière als vuilnisman... En aangezien die vraag dan nu ook nog niet gesteld is... gaan we hem zo meteen toch nog maar even aan hem stellen, denk ik, hoor. Nou, Hiller zit er klaar voor. Settle down. ZANG Live hier gespeeld door Hille Stellingwerf, de zanger van When We Are Wild. En zo net voor vier uur hebben we u nog één vraag te goed te stellen aan Hille. Hille, hoe zat het nou met die vuilnisman? Je was een vuilnisman om deze plaat te betalen, hè? Ja, uh, onder andere, uh, ik heb ook wc's schoongemaakt in de havens van Friesland. Maar uh, vuilnisman, uh, dat is uh, alweer een jaar geleden. Dat heb ik in de vorige zomervakantie uh, heb ik, uh, dat gedaan om, uh, om uh, excuse me en alles wat daaromheen... Uh, ja, uh, dat is gebeurde n n om, te, om dat te uh, kunnen financieren. Dat had zoveel verdiend. Uh, precies genoeg. En toen ben ik heen, ook gestapt ja. daarmee. <laughs> en een jaar later zit je hier. Ja, om één voor je wederom. Uh, voor de tweede keer. Bedankt voor je komst. Je het echt heel leuk dat je er was. Dankjewel. Dank en je hebt Debbie Plezier mogen ontmoeten. Zometeen zeker. is zij bij ons de gast. Uh, ik ga met haar op de foto zometeen. Ja, nou, Debbie, nou, is het, jij zegt toch wel dat het het waard is, toch? Om, om te even te luisteren. wachten. Ja, sowieso. Dankjewel.